8 uur remonstreren met het NOS -journaal. In de zorg wordt voor miljoenen euro's gefraudeerd met behulp van persoonlijke declaratiecodes van artsen. Volgens RTL Nieuws gebruiken fraudeurs met of zonder mee te weten van een arts hun AGB-code, waarmee ze declaraties in kunnen dienen bij zorgverzekeraars.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 Acteur Rutger Hauer is benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse leeuw. Hij kreeg de hoge koninklijke onderscheiding thuis in Beesterswaag... uit handen van de commissaris van de koningin in Friesland, Jortsma. Rutger Hauer heeft het dingetje gekregen vanwege zijn uitzonderlijke acteerprestaties. Volgens Jortsma is de erelijst van de 69-jarige acteur van exceptionele aard... Hauer speelde sinds 1969 in meer dan 125 films, 30 toneelstukken... dezelfde aantal tv-producties en 14 documentaires. Zo speelde hij onder meer in de tv-serie Floris... en de speelfilms Soldaat van Oranje, Turks Fruit, Blade Runner en Batman Begins. De acteur won vele internationale filmprijzen. En dan het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en regent. Het koelt af tot 14 graden morgen overdag. Regenachtig in het noordoosten en oosten. In de regen wordt het hooguit 16 graden. In het westen droger, smiddels wat zon. En daar wordt het 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Goedenavond, NOS langs de lijn nog tot 11 uur met later vanavond natuurlijk de bekendmaking. Waar worden de Olympische Spelen gehouden in 2020? Wordt het Madrid, wordt het Istanbul of wordt het Tokio? We gaan het live uitzenden hier natuurlijk. Maar er is meer live wat te denken van het voetballen. Dat gaat gewoon door, Dordrecht VVV Frank Wilaert. De nummer 1 tegen de nummer 2 van de eerste divisie. En de nummer 1 leidt op eigen veld tegen VVV met 3-0 na dikke uur voetbal. En met Jack Bochstra kijk ik hier in de studio... Uh, net als Marcella Meska naar uh, Djokovic tegen Wawrinka. Nog steeds niet afgelopen, die tweede set, hoor ik, uh, Marcella. Nee, het is een tiebreak van de tweede set. De eerste set 6-2 naar Wawrinka. Maar nu in die tiebreak 4-2 voor Djokovic. Een mini-break dus voor de nummer 1 van de wereld. Zone. And I'm moving 'round the place. I check my lookin'. Say you gotta stay. Mensen in de dark van Bruce Springsteen. Het Ashe Stadium. En de ontknoping van de tweede set tussen Djokovic en Vavrinka. Marcel. Ja, het is 6-4 in de tiebreak voor Novak Djokovic. Het stond 6-3, dus het eerste setpoint is uh, verspeeld. Valt op dat Vavrinka in deze tiebreak yeah, al twee dubbele fouten oh, heeft geslagen. Wel een paar hele mooie lange rallies. Fantastisch tennis. Komt uh, de return van uh, Djokovic door. En pakt hij de tweede set. In de tiebreak uh, met uh, 7-4. Een schreeuw van opluchting. Want hij is terug in de wedstrijd. Zet en een breek achter. Hij was nergens anderhalve set lang. Maar hij heeft zijn ritme gevonden. Hij durft weer wat uh, vrijer te spelen. En uh, hij is in de, in de wedstrijd 1-1 in sets. Ja, Tjerk. Het is een uh, slow starter, zeggen ze dan, geloof ik. Of is dat in dit geval niet zo met Djokovic? Geen slow starter. Oh, wacht even. Uh, Onder zijn niveau gespeeld en uh, nou ja, goed, hij, hij pikt het wel op en ik, dit is natuurlijk wel iets typisch iets voor hem om dan als het recht omgaat dat hij er wel staat. Ja, dat ATF-stadium, daar ben je vaak geweest. Nou, vaak, Je ben er verschillende keer geweest. Ja, ik ben ja, één, nou ja, keer, één keer naar boven gegaan om, uh, om ja. eens even te kijken hoe het helemaal boven in het stadion is. En nou, dat is een imposant stadion, dat is echt groot. Vooral om een tennisbaan te nemen, uiteindelijk is de tennisbaan natuurlijk best klein en dan zo'n groot stadion, ik geloof ik, de 24.000 mensen in kunnen. En dan gaat het echt hoger. En dan uh, zie je een paar poppetjes beneden. Mm -hmm. Dan uh, ben je er meer voor van ik ben er geweest. Dan uh, dat je echt de tennis goed ziet. Ik wou net zeggen, dat is uh, zinloos. Ja, ja, te dus hoog eigenlijk. Ja, in, ga, kan je, moet je, ga je dan naar een lift? Of ja. ga je dan naar ja. trappen? Ga met de lift naar boven. Ja, je, je kan wel met een trap. Maar ik raad je dan aan om met de lift te gaan. <laughs> ja, dat is toch wat anders dan. Dus ik raad de... jou dat aan om met de lift te gaan. <laughs> Dank je. Uh, Wimbledon uh, is toch een heel ander verhaal. dan Wimbledon bijvoorbeeld Het is veel compacter. Ja, uh, nou, nou, jij zei je al, ik ben eens geweest. Mm -hmm. Maar Wimbledon is inderdaad een, een, een wat uh, compacte stadion. Wat intiemer eigenlijk. Maar dit, is, dit vind ik een imposante stadion. Ja. Nou. Goed, um, het voetballen. We gaan even naar uh, Frank Wielaert. Die kijkt nog steeds naar Dordrecht tegen VVV. Tweede helft valt een beetje tegen, heb ik het gevoel, uh, Frank. Ja, de, ja, in de eerste helft zijn we verwend geraakt met drie goals. Hè? Ja. En uh, Daarmee was de wedstrijd ook meteen gedaan. Dordrecht voor 3-0, 68 minuten onderweg... En VVV kan in de tweede helft simpelweg te weinig terugdoen dat Dordrecht het verder wel gelooft. Kun je misschien wel zien aan de manier van wisselen van de coach, Harry van der Ham. Die zijn helft al lekker aanvallend laat spelen. Net zoals hij dat sowieso deze hele competitie laat doen. En tot nu toe werpt dat dus zijn vruchten af. Maar hij haalt zijn aanvaller, aanvoerder iets er gewoon van af. In deze wedstrijd. Zo, lekker afstandschot zeggen. Volgens mij is dat Van Nief die daar schiet van 25 meter recht voor de goal van VVV. En daar laat Windjes zich verrassen en scoort Van Nief dus zijn tweede goal van de avond. Het is 4-0 voor Dordrecht. Hij maakte de penalty waarmee de wedstrijd uiteindelijk werd opengebroken. En nu, voor zover de wedstrijd nog niet beslist was, gooit hij het slot er definitief op bij VVV. Als ze al aspiraties hadden, dan was het qua voetballen al een beetje weggeëpt, Maar nu, dankzij deze schitterende afstandsknal van Joël van Nief, nogmaals, ik heb het al gezegd. Hij is gehuurd van Groningen en hij maakt hier een prima indruk in deze eerste zeven wedstrijden bij Dordrecht. Dat dus vierde koploper is. ...in de eerste divisie en afstand neemt van de nummer twee. De afstand zelfs verdubbeld van drie naar zes punten ten opzichte van VVV. De club die dolgraag kampioen wil worden en op die manier rechtstreeks weer wil promoveren naar het hoogste niveau in Nederland. Maar dat Dordrecht zegt, dat is onderweg de eerste periode titel te pakken... ...en zo'n goede indruk te maken dat ze misschien wel het hele seizoen mee gaan doen voor de titel. Je weet het nooit. Maar Joël van Nieuw maakt in ieder geval de mooiste goal van de avond. Het is de 4-0 na 70 minuten voetballen door de recht VVV. Definitief op slot. En met het doelsaldo wordt het misschien wel zeven punten verschil zo ongeveer. In plaats van zes. Frank, toch? Ja, ze, ja het <laughs> doelsaldo als, als je zo door blijft scoren. En ze zijn redelijk aan het scoren. Dat is altijd een puntje extra. Zo is het. Goed, ja, eerder deze uitzending hebben we al van Gio Livens gehoord dat het bar en boos was in de Vuelta vandaag. Koud. Met name heel erg koud. Uh, en man die dat aan den lijve heeft ondervonden, is uh, lieve Westraaf van vakantoleid DCM. Afgestapt vanwege die weersomstandigheden. Liewe hebben we aan de telefoon. Gaat het nog met je, lieve? Uh, ja, ja, nu gaat het wel weer, uh, wel weer goed. Ja. Ik, zit nu, uh, ik zit nu binnen, dus dan, uh, dan gaat het wel. Maar dit, uh, Ja, ik heb er niet te veel meegemaakt, maar dit was toch wel uh, extreem, uh, extreem koud. Dus uh, hm. ja. Het was bekend dat het uh, ging regenen en zo, maar ja, als je dan de hoogte in gaat, uh, dan, uh, ja, dan word je op een gegeven moment echt koud en uh, dat was gewoon niet meer te doen. Vertel eens even wat er dan gebeurt als het zo koud wordt. Ja, dan uh, op een gegeven moment kun je niet meer, niet meer, niet meer remmen. En uh, ja, je zit helemaal verkrampt op de fiets en te trillen. En, uh, ja, net voor de, voor de top ben ik dan uh, afgedraaid en. Uh, ja, achteraf denk ik dat het. Uh, nou ja. ja je je bepaalt natuurlijk wel sterk. Want ja, ik had hem liever uitgereden. Maar. Ik kon niet allemaal verhalen wat er allemaal is gebeurd in de afdaling en zo. En hoe koud het was. En dat renners staan de kant staan om te kleden. Om toch maar wat warm te blijven. Dan uh, denk ik dat ik een hele goede keuze heb gemaakt. En helemaal dat ik. Uh, uh, ja, de ronde al een beetje ziek begon. En kwam er goed nu weer een beetje doorheen. En ja, ik denk dat het. Uh, ...de goede keuze heb gemaakt om toch niet uh, door te rijden. Je zegt uh, dat je allerlei verhalen hoort over dingen wat er allemaal gebeurd is in de afdaling. W wat voor verhalen hoor je dan? Nou well, ja, van eh, Johnny dat hij gewoon niet meer... Uh, ja, ...dat hij gewoon helemaal onderkoeld was en dat hij gewoon in een goede groep zat... ...maar gewoon helemaal moest omkleden en dat de ploegleiders hem moesten uh, jasjes aantrekken... ...en alles en zulke gekke dingen om überhaupt maar weer verder te kunnen. En, uh, ja, dat zegt uh, dat genoeg natuurlijk, dus uh, ja, ja, dat is gewoon uh, niet meer te doen. Ja, we hoorden ook al eerder een verhaal van Garata, dat hij gewoon even in de auto is gaan zitten om warm te worden. Vervolgens de weer heeft gepakt en is doorgefietst. Ja, het is, uh, ja. Ja, het is heel bizar eigenlijk. Gister, uh, gisteren was het uh, snik, heen En uh, moest je alles over je heen gooien om, om maar een beetje om af te koelen. En vandaag, uh, ja, nu zitten we hier op een kamer met de kachel wat vol aan. Ja, dat is gewoon een uh, wereld van verschil. Is het verantwoord nog? Uh, ja. maar zijn ik, Het feit ja. dat je erover na moet denken, zegt al genoeg. Ja, tuurlijk. Ja, ja soms is het, uh, het. is gewoon loodzwaar. Natuurlijk. Dat, dat, dat, dat, de wielren is gewoon zwaar. Ja, is verantwoord. Ja. <laughs> dat gaat soms wel heel ver. Dat is een ding wat zeker is. Ja. Mm. <laughs> van, van Verder die zei na aflopen: Dit was een heel zware dag voor mij. Verschri mm. Verschrikkelijk. Hij noemde het vreed. En hij zegt: Dit was de moeilijkste dag voor mij ooit op de fiets. Is dat ja. voor jou ook? Uh, ja, nou, ik ben net voor dat punt uh, dat ik echt helemaal onderkoeld ben geraakt, ben ik uh, afgezwaaid. Dus uh, ik, ik voelde het aankomen dat het gewoon niet het doel meer was. Dus uh, ik heb dat uh, gelukkig niet meegemaakt. En uh, daarom ben ik achteraf blij dat ik afge, afgedraaid ben. En anders was, was ik, ja, ik weet het niet, het was gewoon niet goed gekomen. Dus uh, dan had ik ergens... Uh, ...naar beneden gewoon niet kunnen remmen of weet ik wat. Waren er ongelukken gebeurd? Ja, dan waren er, dan waren er ongelukken gebeurd en mm. uh, ja... ...ja, je ziet het nu, het was een slagveld en... wel uh, ja, heel veel renners rennen uit koers, dus... Mm. ...ja, ja dat, uh, dat is niet echt, uh, niet echt mooi, dus... Uh, ...ja, geef me dan maar uh, toch maar weer het, het echt warme weer... ...en uh, dan maar een bidontje meer over je heen ja. gooien met uh, koud water, maar dit is gewoon niet te doen. Dat kan ik me niet meer voorstellen. Uh, de, hoe zit jullie ploeg er nu uh, bij? Ja, het is, uh, ja, dat is gewoon zo. Uh, ja, dat, ja, de rennen die in koers zitten, die zijn nog zeggen, zijn niet nog goed. Dus uh, dat wel, maar ja, het, het, ja, het zijn er wel vier uitkoers. En dat is gewoon, uh, gewoon uh, doodzonde natuurlijk. Ja. Nou ja, morgen gelukkig gemakkelijke etappen. <laughs> ja. ja, ik <laughs> weet niet in welke ronde boek jij kijkt, maar. Uh, <laughs> vier koers in nee, de eerste maar, categorie. ja. Ja, nee, ik heb, uh, ik heb uh, respect voor de renners die vandaag hebben uitgegaan. Dus uh, ja. Goed, dank je. lieve. Lekker onder de, onder de wol, warme chocolademelk. Ja, Ik ben morgen weer helemaal okay. mannetje. Dank je wel voor nu. Ja, oké. Okay, joh. Lieve West, was dat. Dag. Hij <laughs> bibbe toch hoor, je. Ja. Prachtig, hè? He. Ja, heel mooi. Hij is gewoon te moe op te praten. Radio 1. Tot 11 uur is dit NOS Langs de lijn. Mansion Dragons en on top of the world. Dordrecht VVV Frank. 12 minuten nog 4-0 voor Dordrecht wedstrijd. Dus Inkannen en kruiken alles geregeld. Joppen gaat gooien voor VVV halverwege de helft van Dordrecht. Vanaf de rechterkant achterin bij Dordrecht. Zijn ze al, weet ik hoe lang, niet meer in de problemen geweest. Nu probeert VVV dan in ieder geval een beetje druk te ontwikkelen. Maar wordt de balverlies geleden. Cat stuurt daar korte weg. Korte is er door. Jongen, jongen, die vent is op de zegt Zo snel als die is. De ene sprint naar de andere. Gooit hij eruit. En hij loopt iedereen eruit. Bal aan de voet of niet. Maakt eigenlijk niks uit. Zelfs nu met de bal aan de voet loopt hij de hele centrale verdediging van VVV weg. Maar is daar dan uiteindelijk nog windjes op zijn route. En blijft het dus bij 4-0 voor deze huurling van ADO Den Haag invaller, omdat Jairo uh, Meulens is uh, uh, overgenomen. ...van Almere City. En dus moest hij vandaag op de bank beginnen. Hij laat nu even zien dat hij wel degelijk wat in de melk te brokkelen heeft bij dit uh, Dordrecht. Hij brengt wat extra's als hij uh, van de bank komt. En dat zal Harry van der Ham met veel genoegen zien. Want uh, hij heeft wel meer spelers die dat doen. Bijvoorbeeld Ket, centraal op het middenveld ingevallen. Die verstuurt de ene mooie paas naar de andere. Er mislukt wel eens wat, maar dat gebeurde bij alles iets. De man die die verving ook. En uh, nou ja, zo heeft Dordrecht wel de nodige opties. Zo hebben ze laten zien. Dan zo de topscorer bijvoorbeeld. Die hebben ze gewoon... Inmiddels kunnen wisselen. Gaat dus niet 7 op 7 lopen. Maar hij scoort ook wel eens twee keer in de wedstrijd. Dus wie weet dat hij er volgende week even twee inprikt. Dan loopt hij weer gewoon 1 op 1. Nu Ket weer met een balletje diep. Opnieuw op korte. Meegeven daar aan Gladon. Gladon niet echt lekker. Die bal een beetje onder hem. Kan hem niet echt de juiste richting meegeven. Schiet de bal er twee mannetjes naast de goal van Windjes. Weer een kans van Dordrecht. dus Dat gewoon lekker doorvoetbalt. En dat is ook precies het idee wat Harry van der Ham, de coach, heeft. Met dit elftal. Wij willen gewoon lekker voetballen. En dan zien we wel waar het schip strandt. We spelen wedstrijdje voor wedstrijdje. We spelen dus niet tegen de nummer 2. We spelen gewoon tegen de VVV. En als we daarvan winnen, nemen we vanzelf afstand. Kan niet schelen waar ze staan. Zo uh, denkt hij op dit moment over hoe het ongeveer gaat. Periodetitels wil hij ook niet aan denken. Dat is hier uh, over uh, twee wedstrijden. Als we deze even meetellen. Het geval als het zo doorgaat, zoals het nu gaat met Dordrecht. En het gaat prima, laten we zeggen, het gaat crescendo. 10 minuten nog te spelen bij Dordrecht VVV. En de nummer 2, de degradant uit de Eredivisie, krijgt alle hoeken van het veld te zien in Dordrecht. Het is 4-0. De Nederlandse uh, volleybalmannen hebben opvallend uh, eenvoudig gewonnen van Olympisch kampioen Rusland. Het werd uh, 3-0 tijdens het uh, Hubert Wagner Memorial. In Polen. Een mooie opsteken voor Oranje dat over twee weken het EK in Denemarken moet gaan spelen. Aan de lijn hebben we de coach Edwin Benne. Dag Edwin, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Uh, Win is één. Maar na de Nederland tegen Polen uh, kan ik me niet voorstellen dat je had verwacht dat dit zo makkelijk zou gaan uh, tegen de Russen. Nou ja, verwacht uh, dat het makkelijk gaat tegen een Olympisch kampioen, uh, dat mag je nooit denk ik. Nee. Maar uh, na de eerste wedstrijd uh, Polen hadden we toch uh, zeer, zeer goede dingen. Die we mee konden nemen naar de wedstrijd van vandaag. We hebben de eerste twee sets tegen de Polen op hoog niveau volleybal. En uh, ja, dat, uh, dat gebeurt steeds meer weer. Uh, dus we gaan de goede, dus altijd de, goede, de goede kant op. En uh, we beginnen uh, ook echt fit te worden. En uh, mm -hmm. ja, dat we nu tegen de Russen uh, uh, niet één of twee sets, maar zelfs drie sets zo kunnen doordrukken, is wel verrassend. Dat oh. toch wel. Ja, is drie wel de max uh, dat jullie dat nu vol kunnen houden? Uh, of hoe schat je ja, dat in? Ja, nou goed. Uh, ja, misschien is dat het wel. Uh, het wordt langzaam beter. Het niveau wordt beter. We kunnen het langer volhouden. Uh, we hebben minder, uh, ja, minder dips uh, in, in de wedstrijd. En uh, ja, dat resulteert dan in, in een uur, uh, anderhalf uur uh, goed voetbal. Dat lijkt me mooi als coach om te zien. Ja, heel, heel mooi. Daar ben ik ook heel blij mee natuurlijk. En het is uh, op het juiste moment. Dus uh, we tot nu toe uh, lijkt het of uh, de dingen die we gedaan hebben ook. Uh, ook goed zijn gepland. Ja, ja. Wat zit er dan nog in? Vraag ik me af. Ja, dat is moeilijk om te zeggen. Uh, we moeten natuurlijk niet denken dat we nu uh, heel makkelijk van uh, grote tegenstanders gaan winnen. Uh, dit zegt, wat deze overwinning zegt, is dat wij uh, in staat zijn om, uh, om van een hele goede ploeg te winnen. Uh, als zo'n goede ploeg misschien op een dag een mindere doel is. Laten we dat wel. Uh, Hmm. Uh, dus uh, we, zijn, uh, we zijn er nog niet, maar uh, het zijn hele mooie ontwikkelingen. Morgen spelen jullie tegen Duitsland. Uh, heb, je, heb je van de oranje vrouwen gehoord die vandaag tegen Duitsland hebben gespeeld? Ja, ja, ja. ja die deden het hartstikke ja. goed en uh, ja, het is altijd hetzelfde. Hè? Aan het einde winnen dan toch nog net die Duitsers. Uh, gaat dat morgen bij jullie ook gebeuren of wat verwacht je? Nou, we hebben tegen de Duitsers vorige week uh, drie keer geoefend in Nederland... Daarvan hebben we er uh, één kunnen winnen van, van de twee. Uh, je hebt met de Duitsers wel te maken met de nummer zes van Europa. Okay. Waar wij uh, op de dertiende plaats staan in die, rang, uh, in die rangschikking. Dus het is weer een, weer een topteam en uh, ja, we moeten weer uh, vol in de bak. Uh, we zullen zien hoe ver het gaat rijken, maar we gaan absoluut voor de winst. Hm. Dat is pas morgen. Twee weken, over twee weken begint het EK. Uh, dat is een beetje dubbel misschien. Als je nu heel erg goed in het toernooi speelt, dan wordt de druk opgevoerd. Want dan word je in één keer misschien wel uh, bij de favorieten uh, geschaard. En dan wordt de druk misschien weer zo hoog dat je minder gaat spelen. Uh, maar ik, ik, ik, hoe, hoe, zie je, hoe zie je dat zelf over twee weken als het EK begint? Ja, we hebben onze doelstelling uh, vastgelegd. En dat is uh, tot aan de kwartfinale Rijk in ieder geval. Dat uh, <tiekt> betekent dat we eerst eerste zeer zware poel al met Finland, Servië, Europees kampioen op dit moment. En uh, Slovenië moeten overleven. Dan nog weer een tussenronde. En dan uh, tegen een van de allergrootste landen uitkomt, bijvoorbeeld Italië. Ja. Nou ja, um, we zullen zien. Maar uh, ja, we houden wel vast in onze eigen planning. En, uh, dus ja, als de verwachtingen wat, uh, wat bij worden gesteld. Naar het positieve vinden we dat natuurlijk heel prettig. Maar. Uh, ja, we hebben natuurlijk wel onze eigen planning. Zo is het. En die hou je, daar hou je aan vast. Die, uh, die ga je ja. niet bijstellen. Nee. Um, goed, dankjewel. En uh, succes morgen tegen de Duitsers. Oké, okay, dankjewel. Sorry. Dag Edwin Benne, de bondscoach van de Nederlandse volleybalmannen. En dan met 15 Grand Prix in 16 wedstrijden is dit seizoen sowieso al de beste jaargang ooit voor de Nederlandse motocrossers. Jeffrey Hellings leverde de grootste bijdrage, maar nadat hij drie weken geleden geblesseerd raakte, werd zijn rol als winnaar overgenomen door Glenn Coldenhoff. 22 jaar, afkomstig uit de Brabantse Hees, met S.C.H. aan het eind. Stap voor stap is Koldenhoff de laatste jaren bij de wereldtop gekomen... en 14 dagen geleden won hij in Groot-Brittannië voor het eerst een Grand Prix. En dus zijn ook dit weekend veel ogen gericht op hem... als in leerop de laatste grote prijs van het seizoen wordt gereden. Ja, 20 minuten en twee ronden MX2 kwalificatie race. Dit gaat om de startopstelling van morgen. We hebben zo geklaagd en zo gevraagd om nieuwe toppers in het mondiale motocross. En als we nu opeens naast Jeffrey in Glender eigenlijk bij krijgen... die dus eigenlijk wel er was, maar nu op de voorgrond meetreedt... dat is natuurlijk geweldig voor de Nederlandse motocross. Er wordt al volop gekrossd in Lierop op deze zaterdagmiddag. U hoorde het speaker van dienst zeggen, de kwalificatierace voor morgen... En dat was al meteen een mooie strijd tussen wereldkampioen Jeffrey Herlings... Klen Koldenhoff en de Fransman Jordi Texier. Maar Jeffrey Herlings moest hij laten gaan. En als ik Koldenhoff een minuut of twintig na de kwalificatierace ontmoet bij zijn truck... staan de zweetdruppels nog op het gezicht en vertelt hij waarom hij de geblesseerde Herlings moest laten rijden. Ja, ik had uh, met flippers gereden. Uh, er zijn elke viziertjes die je aftrekt en... Uh... Er is ook een ander systeem, dat is systeem. Maar uh, normaal kies ik altijd voor de flipper. Dan heb je een compleet nieuw vizier. Zeg maar. En uh, met Roloff heb je maar een klein, klein stukje waar je een nieuw viziertje krijgt. Dus uh, daardoor had ik daardoor gekozen. Maar er uh, kwam al redelijk snel water onder de flipper. Waardoor ik één grote waas kreeg. Dus uh, ik moest meteen alle flippers afgooien. En uh, nou, als je dan achter iemand rijdt, dan is het meteen natuurlijk helemaal zwart en uh, zie je niks meer. Daar ook een beetje moeten lossen en uh, tweede geworden. Best tevreden mee. Want morgen is de dag waarop de punten worden verdeeld. Glenn Koldenhoff is dan een van de kanshebbers. Twee weken geleden won hij dus voor het eerst een Grand Prix. Het hoogtepunt in de loopbaan tot dusver. Het is uh, waar je altijd voor gewerkt hebt. Uh, ik heb uh, zeg maar vier jaar uh, blessures op rij gehad. En uh, dit is het eerste jaar dat dat niet zo is. Dus... Um, ja, podiums, uh, ja, daar, daar, daar doe je het voor. En, uh, net zijn Grand Prix-overwinning, daar, daar werk je altijd voor. Daar heb je al die moeilijke tijden door doorleefd. En uh, ja, dat is gewoon super mooi om dan een Grand Prix te winnen. Ik denk dat het ook extra druk met zich mee voor dit weekend? Druk van de buitenwereld? Um, ja, je krijgt wel iets meer druk omdat het je thuis Prix is. Maar over, over het algemeen niet. Want um, ik heb Rijks gewoon veel meer vertrouwen door gekregen. Ik heb nu het gevoel dat ik het gewoon kan. En uh, dat ik met de beste mee kan. Dus uh, ja, voor, voor mij is het niet uh, speciaal. Heb jij het motocrossen met de paplepel ingegoten gekregen eigenlijk? Nee, eigenlijk is niet. Uh, ik ben uh, begonnen met fietscross. En dat was ook altijd maar één rondje. Dus, uh, en ik houd toch iets van uh, uithoudingssport... Uh, en uh, mijn broer deed overigens ook motocross. En zodoende was de eerste dag fietscross, de andere dag motocross. En uh, uh, ja, daarna ben ik ook overgestapt... Naar motocross en uh, tot nu toe bevalt het me nog heel goed. En uh, ja, van mijn hobby mijn uh, werk gemaakt. Dus dat is uh, super. Want daar komt hij aan hoor. Hier komt hij aan. Jeffrey, de bullet, links op weg naar de overwinning. Met glente hofdoltenhof op het tweede plaats. Even terug naar die kwalificatiemans. In de pits staat in een knal oranje shirt Carlo Hulsen toe te kijken. Oudrijder en tegenwoordig een van de trainers van de KNV. Hij kent Koldenhoff al zo'n elf jaar. Hij was een heel uh, klein, spichtig mannetje. En uh, dat is hij eigenlijk nog wel. Hij is nog spichtig. En uh, daar zat uh, een, een ontzettende boel uh, gedrevenheid in. Dat zag ik al. En alles was altijd piekfijn voor elkaar. En daar werkte hij zelf ook altijd heel hard voor. En uh, het was wel duidelijk bij de jeugd, want dan liet hij ook al hele goede dingen zien. En hij werd ook twee keer Nederlands openkampioen uh, in de 85e zee. Het was toch wel duidelijk dat er uh, iets aan zat te komen. Waarin moet hij nog verbeteren? Um, misschien nog iets de overtuiging. Hij is misschien nog wel beter dan hij zelf denkt. Hij komt graag vanuit de luwte een beetje. Jeffrey die staat natuurlijk in de picture. Glen uh, komt graag uit die hoek. Doet hij heel erg goed. Maar hij mag best overtuigd zijn van zijn kunnen. Want uh, het is echt gewoon een goede stuurman. En, uh... En hij heeft eigenlijk eh, een paar echte pechjaren gehad eh, door eh, elleboog en vooral ook schoudersblessures. En eh, daardoor is hij eigenlijk, heeft niemand hem gezien, nou, laten we noemen, tussen zijn 17e en zijn 21e levensjaar. Maar hij was er wel degelijk, maar hij heeft gewoon iets kunnen laten zien doordat hij zo vaak langdurig geblesseerd was. Ik heb dan vier jaar blessure gehad, maar het kwam niet altijd door mij. In. Uh, gewoon race-incidenten uh, En uh, daar kun je eigenlijk vrij weinig aan doen uh, Ik denk dat het een beetje met pech te maken hebt, Maar uh, ja, dan, uh, dit jaar heb ik dan ook heel goed getraind uh, Ook met de fitness en kracht En alles waar je maar kunt opnoemen Heb ik uh, echt super hard aan gewerkt En uh, ja, ik ben er al, overal gelukkig goed bovenop gekomen Want ja, verbrijzelde elleboog uh, herstel je niet heel snel van, Zal ik je zeggen dus uh, ik ben blij dat ik nog steeds alles kan doen... en uh, mijn sport kan beoefenen en met de beste mee kan. Volgend seizoen verandert de kleur van de motor. Koldenhoff heeft een contract getekend bij Suzuki. Bondscoach Carlo Hulsen keek er wel even van op. Een verrassende keuze, zeker. Maar Glenn uh, heeft een... Dat weet misschien niet iedereen, maar ik weet het van de jeugd. Glenn heeft een heel groot Suzuki-verleden. En ook successen behaald op Suzuki, dus... Daar ben ik nog niet helemaal zo, zo bang voor. Um, het is een heel goed team ook. En heel belangrijk denk ik voor Glen. Alle mensen blijven om hem heen. En met zijn, uh, zijn monteur Frank Grolleman is toch een gouden duo gebleken. Het team Standing Construct gaat met mij mee. Dus ik hou dezelfde monteur en ik blijf een beetje met dezelfde mensen werken. En uh, dat was voor mij ook een hele grote stap uh, om ook voor Suzuki te kiezen. Want ja, als iets goed loopt, uh, dan vind ik dat je eigenlijk niet moet veranderen. En daarom ben ik heel blij dat het team met ons mee kan. En uh, dat we gewoon ons eigen ding blijven doen en daarop verder kunnen bouwen. Alleen op een ander merk. Klen Goldenhof was dat uh, talentvol uh, motorcrosser 22 jaar. Morgen dus te zien uh, in uh, Lierop. We gaan uh, naar het voetballen, want het zal zo ongeveer afgelopen zijn. Denk ik, denk ik Dordrecht tegen een vvv Frank. Ja, even kijken of het 6-0 wordt. Nee, het wordt geen 6-0. Dat betekent dat het intussen... Ja, precies. Het is intussen 5-0 geworden. En Dordrecht heeft iets met de laatste minuten van helft. Want in de laatste minuut van de eerste helft werd het 3-0. In de laatste minuut van de tweede helft werd het 5-0. Heerlijke aanval die uh, heel lang duurde. En over de linkerkant kwam via Gladon. En uiteindelijk ingeleverd werd uh, uh, bij Korte de invaller. En die mocht zomaar tussen twee uh, verdedigers van VVV aannemen. En de hoek uit Hij kreeg daarvoor nog alle tijd. Het werd uh, geen voet. Goed dwars gezet. Kortom, Dordrecht speelt vandaag. Het is namelijk uh, qua extra tijd heel erg kort. Het is ook niet nodig om de extra tijd bij te trekken. En de wedstrijd was al lang en breed beslist. Dordrecht heeft gespeeld met de tegenstander. En die tegenstander was toch niet de minste degradant uit de eredivisie. Die is in geen velden of wegen meer herkenbaar als die ploeg uit de eredivisie van vorig jaar. Want daarvoor zijn er te veel namen vertrokken bij, de, bij VVV. Maar dag. wat zijn ze vandaag weggespeeld in Dordrecht, zegt de koploper in de eerste divisie houdt even huis in eigen stadion tegen VVV. De nummer twee wordt op zes punten gespeeld door een 5-0 overwinning van FC Dordrecht. Dat staat als een huis. De andere nummer één die vanavond in dit theater optreedt, Djokovic als eerste geplaatst tegen Wawrinka, Volgens mij als negentig geplaatst. Aan mijn hoofd 1-1 uh, in sets. Derde set bezig. Uh, Marcella. Ja, zeker. Vijf games gespeeld. 3-2 voor Vavrinka. Het gaat on-serve. Djokovic serveert. 30-15. Mogelijk op weg naar de 3 gelijk. Het is voor Djokovic alweer de 14e, veertiende achtereenvolgende halve finale bij een Grand Slam. En voor Vavrinka pas zijn allereerste. En dat op 28-jarige leeftijd. Je ziet sowieso in het mannentennis dat de leeftijd omhoog gaat. Dat spelers het langer volhouden in hun carrière. Fysiek zijn ze beter. Ze passen hun dieet aan. Ze zijn fitter. En uh, houden het dus langer vol. Het is uh, Favrinka hier dus die voor Zwitserland uitkomt. En niet Roger Federer. Nou, want dat is uh, heel lang niet gebeurd. 35 Grand Slams moest Favrinka spelen. Voordat hij uh, als enige Zwitser overbleef. Want uh, Favrinka, uh, of Federer, die uh, zit natuurlijk thuis. 40-15 een foutje van Djokovic, nou dat kan hij zich permitteren bij deze stand. En dan is het 40-30 gamepoint nog voor drie gelijk. Er gebeurt nog niet zo heel veel. Maar je hebt toch het gevoel dat Favrinca mogelijk die wedstrijd in die tweede set heeft laten glippen. We gaan het zien, het is 1-1 in set, 3-2 voor Favrinca. Maar Djokovic dichtbij de 3-3. Ja, Check Bostra kijkt nog steeds mee. Wat Marcella zegt, inderdaad, dat, dat zei hij ook al toen de microfoon uit was. Van, ik heb het gevoel dat hij het laat glippen nu in die tweede, tweede set. Nou ja, ik, kijk, hij heeft anderhalve set gewoon uh, als je bovenliggende partij van Vrinka. En daar heeft hij niet doorgedrukt waar het toch mogelijk was. Vond ik vond Djokovic gewoon niet, niet uh, scherp en, en, en goed spelen. Dus uh, daar lagen mogelijkheden. Maar ja, dan draait zo'n wedstrijd een beetje. Pakt Djokovic toch die tiebreak in de tweede set. Uh, set gelijk. Maar nou, nu is het een beetje, kabbelt het een beetje door. Het is niet zo spectaculair, moet ik zeggen. 3, 3. Maar ja, weet je, dit zijn nou net van die potjes. Daar moet je kansjes grijpen tegen dit soort mannen. En als je dat net niet doet, dan nou, zul je zien dat Djokovic toch aan het langste eind trekt. Mm. Nou, is het zo dat de, de, de, bij dit soort wedstrijden gaat het om uh, details. Ja. Uh, ook wat fitheid betreft. Als ik ze zie spelen, heb ik de indruk dat Djokovic iets fitter is dan Wawrinka. Maar dat, ja, uh, dat, nou, dat, dat nou, is goed. Dat is het oog misschien. Eh, nou ja, Djokovic is gewoon een superatleet. Die is zo afgetraind. Dat is Zelfs bij Nadal dat zijn natuurlijk allemaal afgetrainde jongens. Maar er zitten ook weer gradaties in. Want de ene is toch net weer iets. Net weer iets fitter wellicht dan de ander. En Djokovic is natuurlijk ook gewend om hier half finale te spelen. Dus ja, dat heeft natuurlijk ook mee te maken. Die voelt zich daar waarschijnlijk wel iets comfortabeler in. Maar, nou ja, qua fitheid zal Djokovic zeker niet afleggen. Dat heb ik nog niet vaak gezien. Wat is jouw droomfinale eigenlijk? Nou ja, ik, ik, ik uh, zei vanmiddag al, ik heb, ik, ik heb een beetje in mijn achterhoofd uh, anderhalf jaar geleden die, die uh, finale op uh, Australisch Open. Nadal uh, Djokovic, dat was zo'n wedstrijd van uh, nou, dat was iets van vijf uur. Een verschrikkelijke uh -huh. slijtageslag, wat continu heen en weer ging qua, qua kansen. Dan dacht je weer, nu gaat Djokovic winnen, en daarna was het weer, nu gaat Nadal winnen, en dat bleef maar heen en weer gaan. Ja, en dat was zelfs zo erg dat op een gegeven moment bij de prijsuitreiking moesten ze alle twee een stoel hebben. Dus ze konden niet meer staan. Dus dat was echt zo'n slijtageslacht. Dat was eigenlijk prachtig om te zien. Dat... Eigenlijk moet je dan zo'n finale niet meer hebben. Nou, ja goed. Maar ze zijn wel zo, als je het hebt over fitheid, dan zijn ze wel zo aan elkaar gewaagd. Het zijn jongens die ieder punt er weer staan en echt niks laten glippen wat dat betreft. Dus dat zijn wel de ultieme finales waar je jaren later nog over praat. Het handballen, dat is uh, begonnen, volgens mij half negen, bij de Mannen. Een, uh, een mooi potje tussen Alsmeer en Volendam, een topper, zoals het dan zo mooi heet. Richard van der Maten, die mag erbij zijn. Ja, dat is een interessante derby inderdaad, tussen twee uh, rivalen. Eigenlijk altijd een uh, spannende strijd, op papier een uh, kraker, nee. maar het is natuurlijk uh, nog heel uh, vroeg in het uh, seizoen. Tweede speelronde van een uh, nieuwe competitie in het handbal voor Volendam. Al vier jaar op rij. Kampioen van Nederland is het de eerste competitiewedstrijd. Vorige week in Porto gespeeld voor de Champions League. Daar kwam Volendam net te kort om ook inderdaad door te mogen in die Champions League. Terwijl Aalsmeer nu het tweede doelpunt van de avond maakt. We zijn vijf minuten onderweg. 2-0 dus voor Aalsmeer. Voor Volendam, ik zei dat, de eerste wedstrijd voor Aalsmeer. Het tweede duel... Vorige week een gelijkspel in Zwarte Meer tegen Hurry Up. Maar dit zijn altijd hele leuke wedstrijden om naar te kijken. Zeker in de Bloemhof die normaal gesproken hier in Aalsmeer altijd prop en propvol is. Maar daar is vanavond helaas geen sprake van. En dat heeft allemaal te maken met de feestweek in Aalsmeer. Vuur en licht heet dat. En vanavond dobberen heel veel mensen uit Aalsmeer in allerlei bootjes heb ik me laten vertellen. En daar komt nog eens bij dat in Volendam de befaamde kermis al een aantal dagen op het programma staat. Dus er zijn ook geen fans meegereisd vanuit Volendam hier naar Aalsmeer. En dat betekent, als ik zo achter mij kijk, nogal lege tribunes. En dat is eigenlijk heel erg ongebruikelijk als deze twee ploegen tegenover elkaar staan. Maar goed, het niveau van beide ploegen dat zal ongetwijfeld weer hoog zijn. Want het is eigenlijk altijd het geval als Aalsmeer tegenover Volendam staat. Een aanval nu van de thuisploeg. Nog altijd onder leiding van René Romeijn. Vorig seizoen kwam Aalsmeer net tekort om de finale om de landstitel te halen. Mooie aanval via de cirkel. Maar dan staat daar Molenaar. De keeper van Volendam, vandaag niet Martijn Kappel onder de lat. Die heeft zijn pink gebroken en dan is het wat lastig om onder de lat te staan. En zijn vervanger, al jaren zit hij op de bank als tweede man Simon Molenaar. En hij laat meteen al twee goede saves zien in het begin van dit duel. Zes minuten hebben we gespeeld en Aalsmeer staat aan de leiding. Tot 11 uur LOS langs de lijn met Robert Meder. Mooi, Chicago en Saturday in the Park. We staan voor een breekpunt in de wedstrijd misschien wel, Marcella. Ja, want het is uh, letterlijk breakpoint op de service van Djokovic. Het is zelfs 0-40, de rally is aan de gang. En die bal die, uh, gaat in het net. En dat betekent dat uh, de eerste break in de tweede set in vijf is. En het is uh, 5-3 voor Stanislas Vavrinka. Toont hier dus toch veerkracht nadat hij die voorsprong van een breek in de tweede set had laten glippen. 5-3 en nu mag de Zwitser zelf serveren voor de derde setwinst. Derde set altijd belangrijk in een best-of-five. Tegen Djokovic de nummer 1, weet je het nooit. Dat is een uh, Houdini-act uh, die hij altijd toepast. Hij weet op de een of andere manier een manier te vinden om terug te knokken. Maar ja, de vraag is, lukt hem dat vandaag in deze eerste halve finale ook? Favrinka dus uh, nu met de voorsprong. Het is uh, 5-3. En uh, Favrinka serveert zelf. Als meer volend dan de mannenhandballers Richard van der Malen exact 10 minuten op de klok in sporthal de Bloemhof in Aalsmeer en het staat 2-2 tussen deze twee ploegen Aalsmeer 7 maal kampioen van Nederland tegenover Volendam ook 7 maal Aalsmeer dat nu in balbezit is met Remco van Dam. Had een fantastische zomer, want het Nederlands team onder 19... behaalde een fantastische prestatie op het WK in Bosnië. Vijfde plek, nooit eerder behaald door een Nederlands jeugdteam. Maar nu is hij weer terug in Aalsmeer en probeert hij met die ploeg... eindelijk weer eens een finale om de landstitel te spelen. Want dat is al even geleden dat dat Aalsmeer gelukt is, 2009... Was als meer de beste van Nederland en daarna was het toch weer een aantal keren op rij Volendam dat de beste was. Nu is een break, wordt uh, afgefloten door uh, de twee scheidsrechters, de broer Gerards. Er gaat de bal terug naar de keeper van uh, Volendam, Molenaar. En die brengt via Van Limbeek de bal dan weer op. Dan is het Jasper Adams vanaf de tweede lijn. Maar een prima redding van de nieuwe keeper van Aalsmeer, uh, Jeroen Weber. Die de bal goed naar de buitenkant tikt. Het laatste nieuws overigens vanuit uh, Nederlands, uh, Nederlandse handbal. Dat is dat er volgend seizoen een hele nieuwe competitie gaat komen. Daar wordt al jaren achter de schermen over gesproken. Maar in het seizoen 2014-2015 gaat de Bene Luxliga Liga van Start met de vier beste ploegen van dit seizoen in Nederland... samengevoegd met de vier geëindigde clubs in België en Luxemburg. En die twaalf teams die gaan dan in september 2014 dus iets nieuws proberen... met als doel het niveau omhoog te krijgen. Uiteraard wat interessantere, betere wedstrijden te krijgen... waardoor er ook meer publiek op het handbal afkomt. En uiteindelijk in februari, als de play-offs dan beginnen... dan vallen die clubs terug naar de nationale competitie... Plus de twee beste ploegen van de eredivisie die er dan weer net onder zit. Dan heb je er dus weer zes in totaal en die gaan dan uiteindelijk om de play-offs spelen. Dus nog niet helemaal een Benelux Liga, maar wel volgend seizoen. De eerste vier maanden van het seizoen. Aalsmeer raapt de bal op. De aanval van Volendam gestrand. Dan een mooie aanval vanuit de linkerhoek. Afgerond door Niels Dekker. Een van de jeugdspelers van Aalsmeer. En zo staat de thuisploeg na 12,5 minuut. Hier in Aalsmeer op een 3-2 voorsprong. Marcella. En misschien wel een ommekeer in de wedstrijd. Djokovic tegen Favrinka. US Open. Ja, 5-3 dus. Vavrinka uh, serveert. Stond 30-0, maar nu 30 gelijk. Twee foutjes van Vavrinka. Uh, en dan uh, merk je dat die spanning uh, toch wel meetelt in uh, zo'n lange belangrijke game. Want het lijkt een lange game te gaan worden. Lange slagenwisseling in ieder geval. Backhand uh, langs de lijn. Voorhand nu cross van Vavrinka, uh, Voorhand van Djokovic. De crossen nemen niet al te veel risico. Wie durft als eerste? Daar die prachtige backhand. Heel uh, rustig langs de lijn. Goed, diep geslagen, veel spin. Hij uh, attaqueert de voorhand van Djokovic, Wawrinka, Maar nu kan uh, Djokovic instappen, maar het punt is nog niet gespeeld. Prachtige rally en dan oei, oei, oei. maakt uh, Djokovic de fout. Het lijkt of dat hij daar zijn uh, balans verliest. Lange rally en uh, dan is het uh, toch uh, 40-30. De ouders van Wawrinka uh, staan op. Het is uh, setpoint uh, voor de Zwitser. En wat gaat het worden in deze derde set? Gaat Vavrinka er dan toch mee vandoor? Daar zag het niet naar uit hoor, want die break die kwam echt uit de lucht vallen. Een love break op de service van Djokovic, die ja, toch een paar hele rare fouten maakte. Zat net lekker in de wedstrijd. Maar ja, hier zo'n laatste punt ook. Ja, een soort slice backhand van nature. Niet een hele makkelijke slag voor Djokovic. Grijpt nu een beetje naar zijn been. Ik weet niet of dat wat te betekenen heeft. Het was in ieder geval een zware, zware, zware set, want het is nu 6-3 voor Stanislaas Favrinka. Een uh, goede service is uh, voldoende om uh, die derde set te pakken. En zo staat het 2-1 in sets voor de Zwitser. Ja, belangrijke beslissingen vanavond op het IOC-congres. Welke stad krijgt 2020? Wie wordt de opvolger van Jacques Rogge? De, wie wordt dus de nieuwe IOC-voorzitter? Voorzitter, <coughs> Zes kandidaten die strijden om die opvolging. Duidelijk is al wel dat Camille Eurlings uh, nieuw IOC-lid uh, wordt... op het moment dat koning Willem-Alexander afstand neemt van die zetel. Het wordt allemaal intens gevolgd door Hein Verbrugge. Jarenlang mocht hij meebeslissen bij het IOC. Inmiddels is hij erelid En Erik van Dijk die sprak in Buenos Aires uitgebreid met Hein Verbrugge. Wat is uw rol op een congres als dit? Oh, eigenlijk niks. Dus uh, gewoon, uh, ik word uh, uit, uh, denk uit beleefdheid uitgenodigd. En, uh, en dan ja, daar ga ik natuurlijk. Maar uh, ik ben wel geïnteresseerd natuurlijk in de presentatie plaatsvinden, waar de toekomstige spelen plaatsvinden en zo. Ja, dat is allemaal wel, uh, wel heel aardig. Maar het enige verschil is eigenlijk, ik ben, mag niet meer stemmen. Deze drie steden die nu in de ring zijn, is, is dit een soort Salomons tussen deze drie kandidaatsteden waar allemaal wel iets op aan te merken en iets voor is? Ja, ik, ik denk het wel. De, de, het is zo dat het systeem tegenwoordig uh, zodanig is dat men een voorselectie maakt. Maar dat betekent dat alleen de beste naar de finale gaan. En dan krijg je natuurlijk uh, drie zeer goede kandidaturen te zien als lid... En dan moet je tussen kiezen. Ja, dat is, lijkt veel op het Salomons oordeel. Ja. Er is de laatste jaren, ook bij FIFA en bij andere uh, organisaties... een neiging om wat meer naar het oosten... naar wat meer risicovollere uh, ja, avonturen te gaan, gaan kijken. Um, waarom is dat? Dat is omdat um, in uh, het Westen, zeggen uh, Europa uh, vooral... Ja, de economische crisis toeslaat... En uh, daar moeten natuurlijk in het kader van spelen altijd infrastructurele investeringen plaatsvinden. Die je natuurlijk niet af mag schrijven alleen op de spelen, want die, die liggen daar voor 30, 40 jaar. Ja, op dit moment op, vinden die investeringen gewoon niet, uh, niet plaats zoals het zou moeten. En ja, men gaat dan naar, uh, laat ik zeggen, briklanden en dergelijke. Dus dat is een normale, normale gang van zaken. Het komt wel terug Hoe kijkt u terug op de periode... Van meneer Rogge, u kent hem goed. Uh, misschien heeft hij zelf nog wel een rol gespeeld in uh, het verkiezen van uh, Rogge aan het begin. Hoe, hoe kijkt u naar hoe hij uh, zich heeft gehouden hier uh, als president? Ja, uitstekend natuurlijk. Daar uh, kun je niks anders uh, van zeggen. Uh, we kwamen dus uh, net uit een crisis rond Salt Lake City. En uh, Jacques... Om omkoopschandalen en dergelijke. Ja, ja. Dus, en uh, oh, nee, Jacques Rogge heeft dus, denk ik... Uh, ja, een groot aantal eh, reformen toegepast en, en, en in, in praktijk gebracht. Hij heeft zeker dus eh, de ontwikkeling van het IOC... die natuurlijk eh, nogal stormachtig was in de 80 en 90 e jaren geconsolideerd. Eh, zeker gesteld. Eh, dat is heel belangrijk, denk ik. Er is een hele goede basis voor de toekomst. Er zijn ook met betrekking tot televisie en sponsoring en dergelijke... Er zijn de lange termijn contracten afgesloten. Hij heeft het IOC zeker dus financieel goed gesaneerd en ook een goede basis gegeven. Dus ik denk dat we met heel veel, ja, een hele positieve instelling terug moeten kijken op de periode dat hij voorzitter was. Een opener en transparanter? Ja, een opener en transparanter. Wat natuurlijk ook een goede zaak is in deze tijd. Um, nu uh, is de strijd om de opvolging gaande. Zes kandidaten. Bach is een uh, voorloper. Ja, je weet natuurlijk nooit van buiten om dat erin te zien. Maar hoe, hoe kijkt u naar die race? En, en wat zegt de keuze over de president over de richting die het EUC uitgaat? Ja, waarschijnlijk wel. Dus hè, dat zou logisch zijn. Ze hebben alle zes een programma. Dat hebben ze ingediend. Ik heb het gelezen dus. En, uh, het lijkt af en toe wel op elkaar, maar... Er zijn toch wel hele specifieke dingen ook per kandidaat te zien. Uh, met betrekking dus tot wie uh, ja, het woord, kun je natuurlijk niks zeggen. Dat, dat, is, dat, is, dat moet je maar zien. Ik ben bovendien altijd heel erg slecht gebleken in voorspellingen. Want ik zit er wat, de, met de steden zit ik er ook altijd naast. Dus maar uh, met betrekking op een gegeven moment tot de, de, de verdere ontwikkeling van het IOC. Uh, het is natuurlijk van cruciaal belang uh, wat die nieuwe voorzitter gaat doen. En de voorzittersrol binnen het IOC en binnen de meeste in internationale games is natuurlijk erg belangrijk. Ja. Uh, nu uh, is Nederland uh, ook weer vertegenwoordigd, zo dadelijk. Nederland uh, verliest hier uh, koning Willem-Alexander als, uh, als IOC-lid. Allereerst wil ik eigenlijk vragen hoe belangrijk is het dat Nederland een IOC-lid heeft? Ja, ik, ik ben natuurlijk uh, zelf oud-lid van het IOC. En... Uh, het zou vreemd zijn als ik vond dat dat geen belangrijke plaats was... dus in alle bescheidenheid overigens. Maar eh, ik denk dat het heel belangrijk is. Nou heeft Het IOC heeft twee soorten leden. Dat zijn dus eh, 70 permanente leden. En dat zijn dan 45 afgevaardigden. Ik was in die categorie. En eh, ja, dat, die 70 die zijn blijvend, die zijn permanent. En daar moet je natuurlijk in zitten. Dat, dat is heel, heel, heel belangrijk. En het is uh, goed dat dat uh, door iedereen is ingezien. En dat we daar een goede kandidaat voor hebben. Hoe bent u op Eurlings uitgekomen? Maar ik ben op niemand uitgekomen. Dus, uh... Hoe is Nederland op Eurlings uitgekomen? Nou ja, er heeft onlangs een verhaal gestaan in het NRC... wat in grote lijnen wel, wel klopt. Waarbij dus, uh, uh, uh, ja, er was een profiel. Het is heel belangrijk dus om te begrijpen ook dat het geen... Nederlandse vertegenwoordigers in het IOC. Dat is iets wat meestal ontsnapt en wat niet vaak goed doordringt. Maar het is een IOC-keuze voor een IOC-ambassadeur in Nederland. Het is geen keuze dus van Nederland in het IOC. Het is andersom. Dus ja, dus die kandidatuur dan van, uh, van, uh, van Eurlings uh, die is voorgesteld. Uh, en, en daar was het IOC onmiddellijk mee ingenomen. Dus in de situatie waarin wij bijna een lidmaatschapsgeheel zouden verliezen, ontstond. En kunt u iets vertellen over hoe dan dat proces op gang gaat? Ja, het proces is heel simpel. Dus het is heel belangrijk dat Nederland dus met, probeert die plaats te behouden. Dat heeft het NOC, denk ik, ook goed gedaan en ook wel ingezien, het Nederlands Olympisch Comité. Ja, het, het, het zijn dus, de procedure is zo dat er dus kandidaten voorgesteld kunnen worden door een aantal mensen. Onder andere door zittende leden of door ereleden. Dus en, koning Willem-Alexander... Ja, dus, dus, die was zittend, uh, zittend lid. Ja, dus en die, kandidaat, die kandidatuur van, van Eurlings is, is dus uh, gevonden via een headhunter. Dus dat is de, wat, wat denk ik de meest transparante en objectieve manier is... Die is ondersteund ook door uh, zijn werkgever, dus, uh, waar we ook erg blij mee mogen zijn. Uh, en als zodanig op een gegeven moment ja, komt dat bij het IOC te liggen. En dan is het IOC zegt dan ja, die man willen wij wel hebben als IOC-lid in Nederland. En dan wordt hij dus voorgesteld en dan moet de sessie het hier uh, goedkeuren. Maar het was nog, ja, het stuk dat u aanhaalt in het NOC uh, ontstaat een beeld dat. Er is een spel gespeeld is rondom Bolhuis die toch eigenlijk misschien ook wel wilde. En Eurlings die misschien zelfs in eerste instantie niet wilde. Nee, nee. Het was niet zo dat, dat uh, Eur, Eurlings wilde niet of, omdat hij niet kon. Dus we hebben dacht dat het niet ging. Uh -huh. En dan is het ook normaal dus, bijvoorbeeld, dat er naar andere mensen gekeken wordt. Uh, André Bolhuis is, is zeker iemand dus die, uh, die de capaciteiten heeft, uh, zou hebben om dit te doen. De, de, de, de ruime ervaring natuurlijk op alle gebieden. Alleen het, het probleem was, enigszins als je kijkt dus naar de toekomst, dan had hij zijn leeftijd tegen zich. Want nogmaals, het is een IOC-vertegenwoordiger in Nederland. Mm -hmm. en, en dan moet je dus niet elke vier of vijf of zes jaar moet je willen veranderen. Dan moet je zeggen, neem dan iemand waar je 25 jaar minimaal iets, uh, van het profijt van kunt hebben. Die heeft dan ook de gelegenheid om zich in te werken. In het IOC eventueel voor belangrijke functies in de toekomst. Dus ik denk dat dit een hele juiste en correcte politiek is. Want onder een andere voorzitter en dan over vijf jaar weer naar die permanente leden kijken... dan kan het zomaar zijn dat misschien het machtsvacuum verschoven is. Dat kan niet zo zijn, dat is zo. Dus eigenlijk heeft u en de koning en misschien meneer Roggen Nederland een enorme dienst bewezen door dit voor elkaar te krijgen. Nou, Ik denk op de eerste plaats meneer Roggen. Want het is hoger uh, dan het, het, het executive, want die bekijken die kandidaturen. En die zeggen, ja, deze man achter wij meer dan geschikt en, uh, om ons te vertegenwoordigen in het land. In Nederland in dit geval. Nou, dat is voor ons, voor Nederland denk ik, voor de Nederlandse sport, is ontzettend belangrijk. Dus wat dat betreft uh, mogen we dankbaar zijn voor, uh, aan meneer Rogge. En hoeveel speelt dan nog in het achterhoofd, misschien niet van u, maar misschien wel van de koning, ...dat wij toch wellicht eventueel nog dat plan om de Olympische Spelen naar Amsterdam te halen uit de ijskast willen halen? Ik denk dat dat hier geen rol heeft gespeeld. Want nogmaals, het gaat om een keuze dus van het IOC. Hè, dus, en uh, dat niet. Je mag gerust weten wat mij betreft. Dus uh, ik, ik heb daar wel naar gekeken. Dus uh, ik, ik, ik denk dat het een hele goede zaak zou zijn dus, wanneer we serieus die kandidatuur bezien... Uh, wanneer we dus uh, voor 2028, ik weet dat het kabinet heeft gezegd van op dit moment ontbreek, ontbreekt daar het geld voor. En dat begrijp ik ook wel. Dat is een hele, heel normaal besluit. Maar ik denk dat er mogelijkheden zijn om spelen te organiseren zonder dat dat nou uh, het, een beroep doet op de financiën van de staat. En uh, nou, daar moeten we eens in de toekomst een keer naar gaan kijken. Nu uh, gaat het congres uh, verder. Koning Willem-Alexander is hier ook om afscheid te nemen. Um, hoe kijkt u terug op zijn rol binnen het IOC? Al? vanaf 1998, wat heeft hij betekend voor Nederland en voor het IOC? Ja, hij, uh, ik, ik denk dat hij het heel goed heeft gedaan. Dus, maar, maar dat is niet iets wat ik nou per se uh, alleen denk. Hij heeft een hele goede naam binnen het IOC, ook binnen de sport. Ook in Nederland denk ik. Dus, uh, het is een uh, sportman in hart en nieren. En uh, hij heeft in de nodige commissies meegedraaid. Hij heeft, uh, ik denk, een hele goede bijdrage geleverd. Dat zal ook wel tot uitdrukking komen wanneer er afscheid van hem genomen wordt in de komende dagen. Ja. Het zal met pijn in het hart zijn als u de koning kent. Ah, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel. Maar ja, hij, hij wordt ook wel erelid, hè? Dus uh, ik kan toch op een gegeven moment in de, in de coulissen, net als ik, zo'n beetje meelopen. Ja, hein Verbrugge was dat tegen Erik van Dijk. Zometeen nog veel meer over het IOC. En de bekendmaking natuurlijk rond tien voor half elf. Live op Radio 1. Oh, hey. Berlin, werd leven en die muur werd vallen. Morgen om negen uur in ook Radio.